Op het dak van de telefooncellen komt een router... die een draadloos signaal verspreidt tot een paar honderd meter ver. Het plan is afkomstig van burgemeester Bloomberg. Die wil dat de New Yorkers en de 50 miljoen toeristen... die de stad jaarlijks bezoeken, altijd online kunnen zijn. Het weer nog, buien, met kans op onweer. In de ochtend is nog regen, in de middag droog... en af en toe zon bij een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.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 Nou, als dat niet uh, stevig wakker worden is, je de revijer ook van uh, Johnny en de Hurricanes uit het begin van de jaren zestig. Goedemorgen allemaal, de nacht ging dan dus het laatste uur is aangebroken, het begint al langzamerhand uh, licht te worden. En nu maar hopen dat er vandaag ook een hoop zonneschijn bij komt, dat maakt het wel zo aantrekkelijk, dacht ik zo bij mezelf. Uh, goed, het komend uur, Marieke Jager, die was ze afgelopen zaterdag te gast bij de Radio 1 Sportzomer. Die gaan we zo meteen horen met een opname die ze daar heeft gemaakt. En Verder aandacht voor twee melodietjes die je tegenwoordig heel kort fragmentarisch tussen 11 en 12 te horen krijgt op Nederland 1. Ga daar maar eens even over nadenken. Nou, voor een minuut of tien dan weet je waar het allemaal om gaat. Natuurlijk de drie chansons op een rijtje. En dan aan het eind van dit uur nog een paar interessante filmtips. Want er zijn interessante films te zien komend weekend op de Nederlandse tv. Zelfs op normale tijdstippen. Kan allemaal in de vakantietijd. Goed, even aandacht nu voor een plaat uit de hitparade van dit moment. Hier is Django Django. Default. You missed the starting gun for everything you've ever done. You took part in the race, but disappeared without a trace. You thought you'd set the bar. De eerste grote hit uh, Django Django's Ze hebben elkaar uh, leren kennen in Edinburgh op een school voor kunstzinnige vorming. En uh, ontdekten dat ze ook uh, samen leuk konden muziceren. En er is dan deze hit uit voorgekomen. Django Django en Default. Aanstaande zaterdag in de Radio 1 Sportzomer. dan is er weer ruimte voor live muziek. J.W. Roy komt dan de hele zaterdagmiddag uh, zingen live op Radio 1. Afgelopen zaterdag was Marieke Jager daar te gast. What does she sing when the night is too silent? She only knows. Where does she hide when the snow makes a shiver? She only knows. She wears white in springtime, and she makes brave men cry. What does she sing when the church is her melody? She only knows. What does she feel when a bird sits down on her knee? She only knows. She wears white in springtime, and she. she be sad if the wind takes a dress off? she only knows could she survive when she takes her own breath away she only knows she wears white springtime and she makes brave men cry Old times will leave. New days. Old times will leave. met een gitaar. En wat van meid... Marieke Jager, Jean Lino's, dat zong ze... afgelopen zaterdag... in Radio 1 Sportzomer. Zomer. En twee heren waren daar... bijzonder van gecharmeerd. Jack van Gelden en Govert van Brakel... die waren helemaal onder de indruk van het optreden... van Marieke Jager. Dat kan jij ook zijn... als je 16 juli volgende week... Uh, tijdens de Vierdaagse gaat... naar de Stevenskerk in Nijmegen. Want daar zal... Uh, de zangeres optreden, Marieke Jager, Stevenskerk. Maar 11 uur s avonds. Mooie Mooi tijd is dat voor uh, zo'n optreden van Marieke Jager. Verder doet ze op dit moment uh, weinig aan optreden... omdat ze bezig is met uh, nieuwe songs te schrijven... voor een, uh, een nieuwe album dat ze weer gaat maken. Oké, okay, ehm... Um... Volgende week, deze week even geen quiz... maar volgende week wel weer een quiz waarin iets te verdienen is. Geen CD, maar een boek kan je namelijk winnen. James Worthy heeft een uh, zwarte schriller gemaakt, zoals je dat noemt. En die thriller, die heet Zwarte Sylvester. Volgende week uh, een vraag erover, dan kan je dat boek winnen. Maar vandaag verder muziek Paul Brady bijvoorbeeld. Nobody News. Quincy Jones, oude knakker onderhand al. En Killer Joe, dat kon je van hem horen. En daarvoor had je de Ierse single-songwriter Paul Brady met Nobody Knows. Ik had het al eerder gezegd, ik laat je vandaag twee nummers volledig horen... die je deze weken tussen 11 en 12... daar hoor je dan maar een klein fragmentje eruit. Wat zou het allemaal zijn... Nou, ik ga verder niks vertellen. Geniet er even van. En dan weet je dadelijk wel, wel welk programma ik bedoel. Tussen 11 en 12 op Nederland eens s avonds. Bonne nuit que Dieu t'es gare à l'espoir où tu t'emores, n'oublie jamais que moi je n'aime que toi Buenas noches, mi amour avec toi mon cœur. Moi quand tu t'amores toujours, toujours, pense à notre amour. J'entends au loin des guitares qui en chantent la nuit noire et résonnent sous les beaux l'Andalous. andalous. J'ai aussi la Madone pour les joies qu'elle nous donne, pour ce bel amour qui n'a pas parti. Noches, mio amor. Bonne nuit, fede, bon rêve. Pense à moi, conquite, honor, toujours, toujours. Pense à notre amour. Buenas noches, mi Zwijn omhoog en toosten op de, de goede gesprekken die zijn geweest. Zo eindigt de avondetappe elke avond op Nederland 1... gepresenteerd door Mart's Smeet. En in dat programma... Ook een item met Johnny Hogeland. En dat wordt ingeleid met Chuck Berry's Johnny Be Good. En uh, overbodig om te zeggen dat je ook nog hebt geluisterd naar Dalida. Buenas noches en mi amor. Het programma de bestaat trouwens al uh, sinds 2003. En Mart Smeets heeft het al die tijd uh, gepresenteerd. Het zou dit jaar voor het laatst zijn. Ja, nou, ben benieuwd wat het uh, volgend jaar allemaal wordt. Uh, misschien is hij dan ook weer voor een andere omroep. Welke ik zou dat zijn. Max misschien? <laughs> je weet het niet. Um, goed, laten we daar niet over verder uh, speculeren... want dat zou misschien ook alleen maar onzin uitkramen zijn... Toegekomen zijn we inmiddels aan de chansons... op deze vroege donderdagochtend hier in de nachtringt. Anders, je gaat dadelijk luisteren naar redelijk actueel werk... van Mylène Père, Ignore Moi. in plaats van twee jaar geleden. Valérie Lagrange, dat is muziek uit de jaren 80, 1983. Met La Folie, Maar eerst uit de jaren 70, Serge Lama. Aussitôt que l'on chante, c'est déjà qu'il fait beau Tous les mots qu'on invente, on les vole aux oiseaux C'est déjà que l'on pense, au début de sa vie Que ce sera jamais, jamais, jamais fini Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie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 We Fais jamais rien nu entre nous deux. Ignore-moi ...dat ze bij een bandje Nouvelle Vaak... ...maar ze is tegenwoordig solo Melanie Pan... ...en je hoorde haar met Ignore Moi van twee jaar geleden... ...daaraan vooraf uit de jaren 80, 1983... ...om precies te zijn de Parisienne Valérie Lagrange en La Folie... ...en Serge Lama die zong Je T'aime à La Folie... ...en dat was ze weer muziek uit de jaren 70. Twee filmtips ga ik je geven. Laat ik al eerst beginnen met aanstaande maandagavond... om kwart voor elf op Nederland 3. De documentaire The Rolling Stones in Exile. Alle ellende, alle toestanden rondom de productie van het album... Exile on Main Street, waarin de Rolling Stones centraal staan. Hier is een melodietje uit dat dubbelalbum Mick Jagger en de Zijn... ga je horen in Sweet Virginia. ...in 1971 voor de LP Exile on Main Street En de totstandkoming van dat album, hoe dat allemaal gebeurde... ...dat was een langlopend proces wat plaatsvond in een huis in Zuid-Frankrijk. Dat is allemaal te zien. Aanstaande maandag, kwart voor elf s'avonds op Nederland 3... in het Uur van de Wolf, de Rolling Stones in Exile. Een dag later, en dan op Nederland 2, en de African Skies... waarin Paul Simon met een hoop andere mensen terugblikt... op de totstandkoming van een ander legendarisch album... dat hij maakte, Graceland. Dus eerst maandagavond Nederland 3... En dinsdagavond Nederland 2 voor achterin volgens Drollingstones en Paul Simon. De verjaardagen van vandaag. Hij werd in 1932 geboren, wordt vandaag 80 jaar. De Vlaamse verdette, het icoon Eddie Wally. Maar afgelopen week heeft hij uh, door zijn dochter bekend laten maken dat hij niet meer de bühne optreedt om, uh, optreed om uh, te gaan zingen. De zangcarrière is voorbij, maar we wensen hem desalniettemin een fijne verjaardag toe. Eddie Wally, 80 jaar wordt hij vandaag. Ik kan me herinneren van vroeger van de, de nieuwsberichten dat er zo'n uh, vast uh, item was als het ging om een sport van biljarten En dan riep de nieuwslezer de Belg Keulemans. Nou, de Belg Kullemans is ook vandaag jarig dubbeljachter. Raymond Cullemans, die wordt 75 jaar. 69 jaar, jaren oud, wordt ze van Fleetwood Mac. Christine McVeigh. en Iemand die uh, 68 zou worden vandaag, daar hebben we een kruisje achter moeten zetten. 21 mei 2010 overleed hij. Driek van Wiessen, dichter des vaderlands ooit en leraar Nederlands. Vandaag wordt 61 jaar Gert Leers... En Stef Bos, die wordt vandaag 51 jaar. Hier is je met een unieke opname uit het programma Denk aan Henk, uit 1993. Een liedje dat gaat over de radio. En hij doet, verder in het een grandioze imitatie van Henny Vrienden. In de jaren zestig hoorde ik een stem. Hij kwam niet uit de hemel. Hij kwam niet uit de hel.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 Van de radio, ja. Ik hou van de radio, ik hou van de radio, ik hou van de radio, radio, radio. Oh, oh, oh, oh. Mm. Ik kijk de laatste tijd nooit meer tv. Al die stormen spel. You're you. going to Met een stem die mij omarmt, en s'avonds ga ik slapen, met een stem die mij omarmt. Ik zie het liefste wereld, met mijn ogen dicht. En de ideale liefde, is de liefde die tot niets verplicht is. Dat is een stem die ik lang niet gehoord heb. Eén nacht alleen, één nacht alleen. Met de stilte om me heen, Eén nacht alleen. Laat me nou toch pitten of ik ga kapot. Eén nacht alleen, kom, oh, Stef Bos, zoals hij te horen was op 6 april 1993 in het programma Denk aan Henk. Stef Bos met de radio. En de man die wordt dus vandaag 51 jaar. Met een imitatie van Henny Vrienden. En Henny Vrienden, die is trouwens uh, niet aanstaande zondag. Maar volgende week zondag. De eerste persoon die zal optreden. In een nieuwe aflevering van VPRO's Zomergasten. De 25ste jaging zal het worden van dat programma. En omdat het de 25ste jaging is, is komende zondag een uh, documentaire. Waarin teruggekeken wordt met de diverse presentatoren. En gasten op VPRO's. 25 jaar zomergasten. Een bijzondere uitzending die niet alleen op de Nederlandse televisie wordt uitgezonden. Tegelijkertijd wordt het ook op het Belgische canvas uitgezonden. Hoewel die nooit een aflevering van zomergasten hebben uitgezonden, wordt wel die documentaire dat terugblik op die zender uitgezonden. In ieder geval de moeite waard om te kijken. Nederland 2. Zomergasten 25 jaar lang. Aanstaande zondag dus op de televisie. Nou, nog eventjes uh, kijken we naar wat uh, interessante uh, festivalletjes. Je hebt het uh, festival Hellendoorn Open Air... op diverse attracties te doen zijn. En An Dijk heeft zijn dijkpopfestival. Daarop een aantal interessante bekende namen. Zoals bijvoorbeeld Triggerfinger die daar zullen optreden. Jori Zwart, Milo, uh, Jungle By Night, Chefs Special. En ook Blauwtoon zal er zijn. It hurts too much to stay, but I won't let go. Het is mooi geworden die allernieuwse single van Blauwtsoen. Solar, de titel van het nummer. En Blautsoen die zal aanstaande zaterdag optreden op het Dijkpopfestival. Dat gehouden wordt in Andijk. Tussen al die andere grote namen zal die staan. Je kan hem trouwens ook op de televisie zien, de buitenlandse televisie. Ja, hij is ook uh, beroemd in België, Blauwtsoen. Maandagavond dan zal die uh, optreden in het programma Tour de Velo... op het eerste Vlaamse televisie, net 1, VRT 1. En Tour de Velo, dat is het uh, praatprogramma over de Tour de France... zeg maar, een soort avondetappen, maar dan op, op zijn Vlaams. Met de muzikale gast Blauwtsoen. Op 1 maandagavond om half 10 begint dat... Met daar dus in. Dan nog even wat filmtips. Laten we eerst eventjes de zaterdag onder de hoede nemen. Dan zijn er twee films te zien op Nederland 2. Allereerst om 10 minuten over 8 Last Station. Met in de hoofdrol Christopher Plummer als Tolstoy. En het gaat in deze film vooral over de laatste jaren van de Russische schrijver Tolstoy. Last Station begint om 10 over acht op Nederland 2. Later op de avond het vervolg van de Stanley Kubrick-cyclus. Uh, Om half twaalf de film uit 1957, Path of Glory. En meer Stanley Kubrick kan je vrijdagavond al zien. Dan is er uh, op Nederland 2 Doctor Strange Love... or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. En dat is dan de film uit 1964 van die Stanley Kubrick. Maar er is al eerder een leuke film te zien op de vrijdagavond op Nederland 3. Death at a Funeral. Nou, tot zover dan weer de filmtips van de Nederlandse televisie voor de komende week. Nog één muziekje. Een zomersmiddelduetje. Cheryl Crow. Let op, zomersdag. Dit is geen voorspelling, dit is een wens die ik uit Ons krijg je daar weer voor op mijn kop. Dat is al die weerman op dit moment van al die ondernemers aan het strand. En dat mag niet de bedoeling zijn. Samerday, ik wens het jullie allemaal toe vandaag, morgen en de dagen erna. Je hoorde Cheryl Crow van een tijdje geleden alweer van twee jaar geleden, toen had ze hier mee een bescheiden Chalco met de Summer Day. Dit was het, de Nacht ging het anders hier bij de VARA op Radio 1. Als je wil weten welke plaat er afgelopen nacht gedraaid zijn... je kan terecht op de website van de Nacht het ging het anders... www.vara.nl Programma's en sites, en dan kom je er voor zelf wel. En dan zie je de lijst met platen en muziekjes die voorbij zijn gekomen. Straks om 10 uur, dan is het weer tijd voor de Radio 1 Sport. Zomer met Thijs van der Brink en Werdemijn Venema. Maar eerst een andere duo. Marcel Oosten, Lara Renze en alle actualiteiten in het Radio 1-journaal. Mijn naam is Roel Koeners. Graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering van De Nacht. Kijk anders.